Eurocommissaris Reen vindt het een inconsistente beslissing van Stenert en Poors. Volgens hem nemen de eurolanden nu juist op alle fronten maatregelen om de crisis te bestrijden. Ook de voorzitter van de eurolanden, de Luxemburgse premier Juncker, wees erop dat de EU-leiders afspraken hebben gemaakt over begrotingsdiscipline en versterking van het noodfonds. In de Tireense zee bij het Italiaanse eiland Giglio is een cruiseschip vastgelopen op een zandbank. De ruim 4000 opvarenden zijn van het schip gehaald en met reddingsboot naar het eiland gebracht. Wat er is misgegaan is niet duidelijk. Het bijna 300 meter lange luxe schip, de Costa Concordia, was gisteravond vanuit de stad Tificia Vectia... vertrokken voor een cruise over de Middellandse Zee. In Las Vegas is een priester veroordeeld tot een celstraf... voor het bestelen van zijn eigen parochie. De 59-jarige geestelijke haalde meer dan 500.000 dollar uit de parochiekas... en gebruikte dat om zijn gokverslaving te betalen...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 Nachtvluchten. Met Frank van Dijl. Goedemorgen en welkom bij Nachtvluchten van zaterdag, 14 januari 2012. De 14e dag van het jaar, met nog 352 dagen te gaan. En dat omdat het een schrikkeljaar is, want anders was het al over 351 dagen nieuwjaar geweest. 14 januari, dus 52 jaar geleden, kwam Tuindorp Oostzaan blank te staan door een kadebreuk. 112 jaar geleden ging de opera Tosca van Puccini in Rome in première. 109 jaar geleden brak de spoorwegstaking uit in Amsterdam. Een jaar geleden ontvluchtte de Tunesische president Ben Ali zijn land. En 98 jaar geleden introduceerde Henry Ford de Lopende Band. De eerste ixie Baby werd vandaag, wordt vandaag een, 21 jaar. Actrice Faye Dunnewee viert vandaag haar 71ste verjaardag. Acteur en regisseur Louis Lemaire zijn 70ste... en zangeres Joke Bruijs haar 60ste. En zo zijn er vandaag nog veel meerjarigen, maar die krijgen een kaartje. Nachtvluchten begint als vanouds met een aflevering van Vlucht in het Verleden... met daarin stemmen uit lang vervlogen tijden. Straks in een bijdrage van de VARA, Simon Carmichelt, die herinneringen ophaalt aan onder meer Eduard Elias, een columnist, journalist en schrijver, geboren in 1900 en overleden op 14 januari 1967. Maar we beginnen met Wim Kan. Hij zag het levenslicht op 15 januari 1911. In het Nederlands Archief voor Beeld en Geluid... vonden we een opname van een aflevering van Hallo, u spreekt met Wim Kan uit 1950. Het einde van de opname was niet helemaal compleet... dus het abrupt einde van het lied, dat hebben we er maar van afgehaald. En het begint heel zachtjes met een telefoon die overgaat. Hallo, u spreekt met Wim Kan... Wij vragen nu aandacht voor een klein kunstprogramma van en door Wim Kan met muziek van en door Corlemère. Ik lig zo vaak te denken met mijn handen onder het wolk. Een bed is het begin van alle dingen. Zo dikwijls als het donker werd, heb ik mezelf beloofd daar honderdduizend liedjes van te zingen. Maar ging dan s morgens licht weer aan, dan ben ik haastig opgestaan om één, twee, drie een boterham te eten. Pas na een dag vol zaken en zo, vol narigheid en radio, dacht ik, lief bed.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 het is eigenlijk zo gewoon, maar het geeft een beetje binnenpret. Heel eventjes Andrees in bed bedenken. Als Stalin in de dekens ligt, zijn ijzeren gordijnpot dicht. Is dan die Sovjet-Unie nog zo'n wonder? Wie liefdink op het kussen ziet.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 Om een beetje up-to-date te blijven. Een beetje up-to-date. Anders zeggen ze een beetje van, was je, wat was je van de, van de zomer? Was je op Texel? Zaken gaan niet erg best. Oh, nee. Moet u, ben vorige zomer ben ik op Texel geweest. Ah, prachtig eiland. Heb je wel eens op Texel geweest? Mooi. Ah, Texel is een schitterend eiland. Beroemd om zijn schapen en zijn vogels. Heb ik die schapen zo eens aangekeken bij mezelf. Gedacht, zal je schaap zijn en geen wol op je lijf kunnen velen. Zit je oh, nee. Dat is lam hoor. Dat is lam.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 Volgend leven wil ik geen mot worden. Allemaal overleg. De vogels op Texel, die hebben een heerlijk leven, weet u dat? Vo oh, je ziet er zoveel vogels. Texel is het vogeleiland bij uitnemendheid. Je ziet er hele klonies. Dat is waar hoor, je ziet er hele klonies. Ik zeg nou maar niet meer koloniën, vind ik zo pijnlijk. Ja, laten nou, we maar eerlijk zijn, de koloniën zijn we nou kwijt, niet? Ik zeg altijd, de koloniën zijn we kwijt. Maar gelukkig, we hebben de wadden nog, dat scheelt.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 Leuke naam, hè? Origineel, het zie je nergens, hè? Nee, ik bedoel, het had natuurlijk een blik op zee. Begrijp u? Had die man gedacht? Dan noem ik het Zeeblik. Het is het idee, hè? Het is het idee van alles, hè? Niet zeeblik, maar zeeblik. Aan de ene kant keken wij uit op zee, en op de andere kant. Aan de ene kant zag je de zee, en aan de andere kant een heel nest met ooievaars. varen. Ooievaaren. Oje, Ooievaaren. Ooievaarzen. Oje. Oje, Gratis. Ooie van vaders. Ooie... Ooie, hoe u die ding? Nou, zeg maar reigers, dat is altijd goed. Ooie reigers. Ooie reigers. reigers. Nou, van, we keken dan uit op een heel nest met ooie reigers, met... ...reiger uh, met, uh, reigerogen. Hoe heet die dingen nou, met reiger dingen ze dan? Heb ik bij mezelf heb ik gedacht... ...zo'n, zo'n... Uh, heb ik ineens bij mezelf gedacht zo'n ooievaar heeft eigenlijk ook een afschuwelijk leven, als je goed nagaat, hè? Want het was een nest met ooievaar, dan zat een vader ooievaar, een moeder ooievaar.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 Weet u wie er ook was? Fanny was er ook. Fanny. Fanny weet u toch wel. Fanny met de benen, zou ik maar ja. zeggen. Ja. Jawel. Fanny, de watervleugge Fanny. Te land. Watervleugge Fanny te land. Fanny van Foekje Dillemaat, zou ik maar zeggen. Weet u wel. Zo ja. leuk. Ik kende er ook niet, hoor. Maar ik heb met haar kennis gemaakt. Ik reisde van Amsterdam naar Den Helder op weg naar Tessel En in Alkmaar kwam zij erin. Even in de trein kwam ze... Even voorbij Alkmaar kwam ze erin. We kwam zij erin.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 Weet u, wat, weet u wat er ook veel was op Tessel? Er waren ook heel veel ambtenaren. Er waren ook heel veel ambtenaren. Ben ik ben juist weer in Den Haag geweest, heb ik weer geleerd. Je kan niet gewoon maar zeggen van... En waren er waren ook een heleboel ambtenaren, dat kan je niet zeggen. Als je al over ambtenaren praat, dan moet je het net zo zeggen. Zoals een gepensioneerd Haags ambtenaar dat zou zeggen over zijn collega's. Zo van, en er waren ook heel veel ambtenaren. Zo moet je dat zeggen. Bedroefd, maar niet gedesillusioneerd. Oh. Ik hou niet van die conferenciers die allemaal grapjes maken over ambtenaren. Ik vind het altijd zo goedkoop. Ik zeg altijd, zelf voor dat die ambtenaren grappig werden. Dat de kosten van ons moesten we nog langer wachten. En, en er, zijn, er zijn vlotte knapen bij hoor, bij diezelfde ambtenaar, laat ik dat Er zijn vlotte knapen bij hoor. We, we hebben op Tissel we hebben wat afgelachen bij die knapen, hè. We hebben er wat afgelachen bij die knapen, hè. Er waren een paar ambtenaren bij, die waren van de distributie. Ja, die waren met vakantie, voorgoed. En, en die hadden al die oude kaarten weer bij zeg. Hebben we dat allemaal weer eens doorgebladerd. Hebben we al die oude tijden weer eens opgehaald, hè. Nou, dan hebben we s'avonds, na afloop van het eten, een loketje gespeeld. Heb je dat wel eens gedaan? Heb je nooit het loketje gespeeld? Oh, dat is leuk. Dat Hotel Zeerblik, dat heeft zo'n eetzaal. Hè? Daar kunnen de mensen dan wat eten. Dat hebben die zalen dan vaak. Hè? En dan heb je daar zo'n klein luikje. Daar geven ze schalen door aan. Hè? En dan s'avonds, als we het eten op hadden, hè, dan hadden we de podding op. Hè? Als, als ze met de podding op hadden... Hè? Als ze met de polding op hadden, dan konden we geen pad meer zeggen. En dan gingen die ambtenaren, die gingen dan achter het loketje staan. En wij een keu ervoor, hè. En dan kwamen we er een voor een aan. Dan zeiden we: Dag meneer, ik wil graag een aanmerking komen voor een extra handdoek. En dan zei zij: ze, Oh, dan moet u aan het andere loket zeggen. Ja. Hebben we al die oude tijden weer eens opgehaald, hè. Is er nog ruzie gekomen tussen een ambtenaar en een gewoon mens? Ja. En dan ja. Ja. hebben ze. Hebben elkaar... ze Zeg, moet je hoor, hebben ze elkaar door het hele gebouw achterna gezeten tot s'nachts twaalf uur, zeg. Die ene vent stond midden in de nacht bovenop het dak van het hotel, vier etages hoog, zeg. En ik stond beneden, ik zeg, spring maar naar beneden, we hebben een valnet. En hij sprong en we hadden er net een gelach. Nou, en dan, dan zeggen ze wel eens dat een ambtenaar niet hard zou kunnen werken, maar dat is een leugen, weet u wat dat is een leugen, weet je het? Dat is een leugen, hè? Daar was er één bij, die ging de boerenhalver met aardappelen rooien en die rooide het, hoor. De eerste de beste dag had hij zo'n stapel, die boer, die wist niet wat hij zag. Die ambtenaar daar ook niet aan. Toen zegt die boer, die zegt, wil je me nou morgen weer? helpen? Hij zegt, dat is goed, dat is schriftelijk aanvaard. Afijn, eh... Nou, wij allemaal geholpen met het invullen van de formulieren. En de volgende dag hadden we het dan zo'n beetje voor elkaar, hè. Hadden we het dan zo'n beetje voor elkaar gebokst, hè. Toen zegt die ambtenaar, die zegt, wat moet ik dan nou doen? Zegt hij, je moet nou uh, de aardappelen sorteren vandaag, hè. De grote bij de grote, de middelmatige bij de middelmatige. De krieltjes bij de krieltjes. Je moet nou zelf maar eens een beetje kijken hoe je gedacht had dat te doen, hè. Nou, toen kwam die boer s'avonds weer kijken, dat had hij nog niks, De Die hele grote berg, die lag er nog. Zegt hij, dat begrijp ik niet, zegt die boer, gisteren was je zo goed dreef? En nou, niks, hoe kan dat nou? Hij zegt, de zakjes precies, vertellen, boer, kijk, wij ambtenaren, we kunnen goed werken. Maar we kunnen geen beslissingen nemen. Oh. Zit een ambtenaar afkeurend van nee te knikken? je niet zo leuk, joh. Hij vindt niet zo leuk, joh. Joh, weet niet, kwaad, het is maar een lolletje. Ja, nou, uh, je moet je niet kwaad, het is maar een grap, je. niet. Het is niet eens echt gebeurd. Oh. Wat dacht u dan? Dacht u dan dat het echt gebeurd was? Eerlijk, dacht u dat het echt gebeurd was? Oh. Dacht u dat het echt gebeurd was? Oh. Hoe kan u dat nou denken? Ja, een ambtenaar gaat de aardappelen rooien. Kom nou, hè? Oh. Weet u wat jammer was? Weet u wat heel snu was? Het weer zat niet mee. Dat was jammer, het weer zat niet mee.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 naar Amerika, ja, Amerika wil ik misschien nog wel eens gaan. Ik ben, ben één keer in Amerika geweest, interessant land. Ik ben nu wel eens in Amerika geweest, interessant land. Ik ga een boek schrijven. Ik ben nu bezig met een werk van mijn hand, dat binnenkort uitkomt. Werk van mijn hand over Amerika, interessant land. Ik ben nog tweeënhalf uur geweest, zeer interessant. Hoor. Nou, is niet zo gek hoor, dat toestas zat niet langer stil. Op weg naar Curaçao. Ja, stoppen we er even, tweeënhalf uur zie je toch heel wat. Ze... Weet u wat mij bijvoorbeeld is opgevallen? Zou ik zou u eerlijk zeggen, in Amerika is het merkwaardig. Je ziet er praktisch geen arme mensen, schrikken.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 Als alle mensen sliepen, waren zij toch nog mensen sluw. En toen de oorlog weer van dreigen, toen zei ze, jij wordt geen soldaat. Ik laat jou aan geen sabel rijgen. het is het beste dat je het land verlaat. Ze stapten samen in een schuitje en spoelden na twee maanden aan. Het werd voor hun gewoon een uitje, dat eiland in de oceaan. Er was geen sterveling te bekennen, alleen een mensen schuwen aan. Maar die ging dadelijk aan hun wennen, net als een wat vermagerd schaap. En toen hun radio ging koken en Frutland sprak van het besluit, van de oorlog die was uitgebroken, toen lachten zij het mensdom uit. Ze stonden lachend aan een strandje en staarden in de oceaan. Achter een vriendelijk wolkenrandje kwam een escadere bommers aan en voordat beiden nog goed wisten of dit nu ernst was of een mop daalden er duizend parachutisten die aten het magere schaapje op inmiddels was een vloot gekomen een slagschip dat voor anker lag stuurde een hele hoge omen, die nam een woning in beslag hij werd soldaat liet men hem weten want bij hun hele kluisenaarsten hadden zij allebei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 Dat heeft die wereld nooit gekund. Een mens kan zich aan niets onttrekken. Want hij is zelf strategisch kunnen. Twintig minuten ouderwetse humor was dat met Wim Kan. Een aflevering van Hallo, u spreekt met Wim Kan in 1950 uitgezonden door de Vara. De cabinetier werd geboren op 15 januari 1911. Hij overleed in 1983 op 72-jarige leeftijd. Dit is Radio 1. Vlucht in het verleden. Voor vragen en opmerkingen over onze uitzendingen... kunt u mailen naar nachtvluchten.omroepmax.nl... of u schrijft naar postbus 518-1200AM in Hilversum. Wilt u nog eens iets opnieuw beluisteren of iets nalezen... kijk dan op onze site nachtvluchten.fm. Dus www.nachtvluchten.fm. Op die site staat overigens ook de Ons kent ons de revueprijsvraag, maar daarover in het volgende uur. U vindt er ook de programmering van onze uitzendingen... en die staat dan ook nog eens een keer... als u, uh, u niet een computer bij de hand heeft... op teletextpagina 331. We waren zojuist met Wim Kan even afgestemd op de radio van de jaren 50. Nu gaan we een kleine radio-impressie horen uit diezelfde tijd... maar dan van de andere kant van de grote plas. session there, kind of featuring Helen, Chester, and Anita there. They're having a little feud to see who could pick the most, I think. I'm afraid we've about run ourselves out of picking and singing time here for you folks. We'll be back again before too long. Yens try to be around and listen to us sing. In the pines, in the pines, where the sun never shines, and shivers, You've been listening to radio's famous Carter sisters, Mother Maybelle, Chet Atkins, and yours truly, Joe Slattery. Your announcer will tell you when to look for us again. Thanks a lot for having us in. So long, everybody. Ja, zo klonk radio in de, in de jaren 50 in Nashville, Tennessee. Dit was een stukje van de cd Carter Sisters en Mother Maybell with Chet Atkins. We gaan verder met deze vlucht in het verleden... en komen terecht bij een uh, aflevering van Tony van Verre ontmoet uit 1982. Simon Carmichelt haalt herinneringen op aan tal van boeiende lieden. Onder andere aan Eduard Elias. Die werd geboren in 1900 en overleed in 1967. Het eerste verhaal gaat over de schrijver Eduard Veterman. Het is juli 1982. Het woord is aan Simon Carmichelt. Eduard Veterman was een schrijver die de invloed van couperen zeer sterk had ondergaan. En hij was ook een bewonderaar van Couperus. Uh, Veterman was homo in een tijd toen dat nog niet mocht. En hij vertelde me eens een keer dat hij naar een plechtigheid was geweest in Den Haag: dat was namelijk dat er een gedenksteen uh, werd onthuld in het huis waar Couperus geboren werd, in de gevel van het huis, een gevelsteen. En daar was hij naartoe geweest. En na afloop van die plechtigheid... Uh, ging hij toen naar de Haagse kunstkring. En die was daar vlakbij de Houtstraat. En daar zat hij toen de krant te lezen. En daar kwam toen een letterkundige binnen... die ook naar die plechtigheid was geweest. Ik zal nou zijn naam niet noemen, dat doet er nou niet toe. En die ging bij die baar staan en terwijl... Achter die krant zat en dus onzichtbaar was, begon die schrijver, die begon tegen die baarman, een heel verhaal van ik ben wat belachelijk wat ze daar gedaan hebben. Zo'n zo, zo benen onthuld. Voor zo'n flikker die vroeger is wat geschreven heeft en zijn ze hem helemaal bedonderd om daar zo'n drukte van te maken. Zo'n verhaal begon die. En toen die man uitverteld was. Toen liet Eduard Veterman die krant zakken en toen zag die man dat Veteman daar zat en die schrok toen een beetje. En toen zei Veterman tegen hem, zeg moet je eens luisteren. Als jij dood bent, hè, dan komt er ook een bord op het huis waar jij geboren bent en waar je gewoond hebt. Weet je dat? En weet je wat er op dat bord staat? Te huur. Dat was wel een goeie van hem. Hè? Die haalde je toch maar zo uit zijn mouw. van Verre ontmoet Simon Carmichelt. Kleine herinneringen van een schrijvend persoon. Nou, dat operettegezelschap, dat was een begrip in Den Haag. Dat heette dus de Frits Hirsch-operette. Naar Frits Hirsch, die eigenlijk de leidende figuur was... en die ook de leidende acteur was op het toneel. Dat was een, een zeer verfijnde, geestige man. Die uh, zo'n zo zingzegliedje prachtig kon doen. Hè? En... Die man was eigenlijk... Uh, je zou bijna zeggen... Omdat hij geen operette tenor was of zo... Was hij eigenlijk te goed voor het genre. He? En hij heeft ook... Uh, nou, dat was... Ik denk in 1932... 31 of 32... Ik weet ik niet precies. 32, dacht ik. Toen heeft hij... Uh, de operette verlaten. Omdat hij toen directeur kon worden van het Schiller Theater in Berlijn. Maar de tragiek van die man was dat hij daar aankwam... en dat een jaar later die nazi's kwamen. Dus toen moest hij onmiddellijk weer terug hè, naar Nederland. En alles weer opnemen met die operette. Ja, dat was heel tragisch. Hè. En de man die, die dat gezelschap... of dat, die hele zakelijke leiding daarvan had... Dat was Hugo Helm. Dat was zo'n klein mannetje. Die, die, die ontmoette ik wel eens bij de kapper in de buurt. En Die man die liet dan van alles aan zich doen. En als hij opstond was hij nog net eender als toen hij die, die eruit zag. Toen hij binnenkwam. Het had zo weinig waar je iets mee kon doen. Hè? En dat was zo'n echte ja, reële zakenman... Die, die zaak leidde. En ik heb hem maar één keer in zijn leven, hij zat ook veel in het wachtje, dus daar kwam hij ook vaak. Ik heb hem maar één keer bijna poëtisch gezien. Hij was behalve directeur van de Frieshirsch-Operette ook impresario. En uh, in die tijd was de grote actrice in Duitsland, was Tila Dirieu. Dat was een geweldige actrice. En ook een, uh, ja, in Duitsland noemen ze dat, geloof ik, een mennerenfressende sloeder. Zo'n uh, zo vrouw was dat wel. Uh, in de boeken kun je lezen dat uh, Kokoschka, uh, eens van haar echtgenoot, de opdracht kreeg. En Kokoschka was toen nog jong om een portret van haar te schilderen. En dat moest dus in het puissante huis waar zij woonde. En die echtgenoot was natuurlijk niet aanwezig... want dat was iemand die het druk had. Maar Kokoschka, die toch op het gebied van vrouwen... wel het een en ander gewend was... die, uh, ja, werd toch voor de veroveringskunsten van Thiele der Derieu zo bevreesd dat hij de benen nam en met achterlating van zijn schildersmateriaal. Dus die liet alles achter. Die uh, vluchtte naar voren. <lacht> Goed, uh, Thierry de zou een tournee maken door Nederland. En Hugo uh, Helm was de zakelijke man die die tournee geregeld had. Overal die schouwburgen had gehuurd, et cetera. Maar wat gebeurde vlak voordat ze naar Nederland zou komen... heeft de man zelfmoord gepleegd. En ik weet niet meer in welke relatie die man tot haar stond. Maar tot... in ieder geval was het zo dat ze er zo diep van onder de indruk was... dat ze die tournee niet kon doen. En Hugo Helm die vertelde mij toen... Ja, hij had bezoek gekregen, zei hij, van Paul Cassiere. En dat was een van de allergrootste kunsthandelaars van Berlijn in die tijd. Dus in de tijd voor Hitler, dus in die, in die tijd... toen alle cultuur eigenlijk nog uit Duitsland kwam voor ons. En die Paul Kassieren, die had dus tegen hem gezegd... ja, meneer Helm, uh, die tournee die kan niet doorgaan. Want uh, zij is niet in staat die reeks voorstellingen voor u te doen. Ja, had vroeger Helm gezegd, maar meneer... Ik heb al die schouwburgen gehuurd. Er zijn al plaatsen verkocht. Wat denkt u? Dat het kost ontzettend veel geld. He, dat kan toch niet? En er zijn contacten ondertekend. En toen had kassieren gezegd... Uh, meneer Helm, vertelt u me eens... wat zou dan de schade zijn? Hoe hoog is die? En toen had... Zei Hugo Helm, toen heb ik er maar een slag naar geslagen. En uh, ik vermoedde aan de hoge kant. Dus hij had gezegd van... Uh, nou ja, 10.000 gulden. Dat was een enorm bedrag voor die tijd. En toen hij me dat vertelde, hoe, hoe hellen, toen kreeg hij een bijna lyrische uitdrukking op zijn gezicht. En toen zei hij, en weet u wat Kassierer toen deed? Die haalde zijn chequeboek uit de zak. Die schreef een cheque voor die 10.000 gulden uit. En overhandigde mij die cheque. En ik keek me aan alsof hij nou, het in de hemel hoorde. Port... <lacht> Bazuinen hoorde. Hè? En hij zei toen tegen mij. Ein Kavalier. <lacht> nou, ja, dat weet ik ook wel. Ja, Dat was hij die diep van onder de indruk. Ik heb die man nog nooit anders onder de indruk gezien. Goed. Uh, dat gezelschap van die voetballers dat daar zat dat vonden wij een verachtelijk gezelschap. Vrienden van mij en ik, wij vonden mensen... Ah, die voetballers, dat waren allemaal nogal luidsprekende, bekakte mensen. Hè? Maar er was één man bij die we van onze verachting hadden uitgezonderd. Want die man die heette namelijk Westdijk. En wij wisten ook dat hij een neef was, een volle neef van de Simon Vestdijk. Dus dat stelde, die familierelatie alleen al... die stelde hem vrij van onze verachting. We dachten, ja, dat, die man kunnen we niet vragen. Dat is een neef van Simon Vestdijk. Tot we op een middag, het was nogal stil... zaten die voetballers daar met elkaar te praten... en die hadden het over openbare zedelijkheid. Wat een heel boeiend onderwerp is. En toen zei ineens, die, die, die Vestdijk... die zei toen... Ja, en daarom gaan wij ook nooit om met die oom van mij... die al die stinkend smerige boeken schrijft. En toen hebben we hem ook op de lijst der te verachte mensen gezet. Dat was het einde van een illusie, zou je kunnen zeggen. Ik weet nog altijd op dat moment dat... Er één man van het toneel ook bij zat, dat was Eduard Veterman. Die moest er verschrikkelijk op lachen. Want Eduard Veterman was een erg geestige man, was een schrijver. Die was dramaturg bij Cor van de Lucht Meltsert. Die bewerkte zeer populaire boeken voor het toneel en dat deed hij heel goed. Sprotje, heeft hij onder andere. Voor, dat was een van zijn uh, bewerkingen. En hij was een man die. Uh, zo Alain Proffist heel geestig kon zijn. Hè? Hij zat eens een keer met iemand te praten. En dat was een redacteur van het Vaderland. En uh, die interviewde hem. Want er was weer een toneelbewerking van hem die zou gaan. binnenkort in première. En toen was dat interview afgelopen. Toen kwam hij naar mij toe, Veterman. Die ging bij me zitten. Toen zei hij tegen me. Die man die mij geïnterviewd heeft, die is helemaal niet van de kunstredactie. Dat is gewone meneer, Zus en zo. Ze kunnen me net zo goed iemand sturen van de stadsreiniging. Dat is een mooie, mooie zin. <lacht> nou ja, Veterman die had ook op een dag... was die, uh, het gezelschap van Cor van der Luchtmels het moe... En toen besloot hij een eigen toneelgezelschap op te richten. En hij had al alle mogelijke mensen geëngageerd. Marie van IJs de Vink, was er een van. En fijn. Maar zo erg goed zat die zaak niet in elkaar financieel. Dus al die acteurs die aanvankelijk hadden toegezegd dat ze zouden meedoen... die trokken zich één voor één terug. Dat is meer gebeurd in de historie van het toneel. En het ging dus niet door. Hij had dat wel met enige pompen aangekondigd... dat hij nou voor zichzelf eens iets zou gaan doen wat geweldig was. Maar het ging gewoon niet door. Dus uh, Cor de der die triomfeerde weer. En kort na deze uh, mislukte affaire... was ik met een vriend van me in Menton met vakantie. En ik had als verslaggever geprobeerd om Eduard Veterman te bereiken... ten einde zijn commentaar hierop te horen op die hele zaak. Maar hij was onbereikbaar. En we liepen s'avonds door Manton. En wie zat daar op een bankje met een paars over hem dan? Eduard Veterman. Toen dus zeg ik, God Eduard, daar heb ik je eindelijk gevonden. Ja, zei hij, nee, ik ben maar hier naartoe gegaan... want ik had er echt geen behoefte aan om mee te maken wat... Koor van de Luchtmelds het nu allemaal over mij vertelt. Nu ik het verloren heb. Toen zei ik, nou, ik kan je wel vertellen wat hij over jou vertelt... want ik heb hem opgebeld om commentaar. En hij zei tegen mij... Meneer Karmichelt, met het spreken over Eduard Veterman, wacht ik liever tot het hem weer wat beter gaat. En toen zei Vetterman, dat is nog erg. Daar had hij gelijk in, want... Ja, van der Luchtmeldsen... Die, die was berucht om zijn snijdende ironie. Hij was een groot acteur. Ik vond tenminste een heel groot acteur. Het was een man die toen al het begrip... later ontwikkelde, het begrip underacting helemaal in zijn handen had... He, hij kon met hele simpele middelen. kon hij een rol voortreffelijk spelen. Hij beheerste beide genres: het blijspel, de comedie, dat speelde hij perfect. Maar ook het, het toevallige stuk, dat kon hij ook erg goed. Hij heeft eens een keer een stuk gespeeld van de oude Johan Fabricius, dus de vader van de schrijver die onlangs is overleden... op ook zo verschrikkelijk hoge leeftijd. Maar je weet dat zijn vader... was ook toneelschrijver. En die had een stuk geschreven... zoals, dat, zoals veel van zijn stukken speelde in ons Indië. En dit stuk, dat heette Inzaam. En dat heb ik Cor van de Lucht zien spelen. En dat was dus een stuk dat zich bezighield met zo'n planter, zo'n Hollander... die binnenin, die binnenlanden zit... daar in Indonesië... en die, ja, bijna gek wordt van eenzaamheid. En het knappe van dat stuk was... dat er was één man in, dat was die man. En voor de rest waren er wat bediendes in. En dan ineens, bij verrassing, verschijnt er een vrouw... die hem komt opzoeken... Maar voor de rest bestaat dat hele stuk uit indicaties... wat die man doet op het toneel. Want die kan niks zeggen, die heeft geen tegenspeler. Nou, dat is nou een opgave. Als je dat moet spelen... als je de hele avond alleen op het toneel staat. Maar dat deed hij Van de Lucht. Perfect. Dat was een grote acteur. En ja, ik heb vrij veel ontmoetingen met Van der Lucht gehad... omdat ik toen, dat was na 1936, bij de kunstredactie was en hem interviewde en uh, dan ontving hij je wel. En als ik wat bouw weten over dat toneel, dan belde ik hem ook thuis op. Als ik nu daarover nadenk, dan denk ik... nou, het uh, was wel onbehoorlijk wat ik allemaal deed... maar ik was heel jong en als je heel jong bent en je bent bij een krant... dan vind je dat allemaal heel gewichtig, wat die krant wil. en stoor je daar iedereen voor, huh? Ik weet nog wel dat ik een keer had ik weer iets wat ik hem zo nodig moest vragen en dat moest nog snel ook. Dus ik belde om zes uur belde ik hem thuis op. Hij woonde in en Hij was getrouwd met Annie Venees. Een van de leukste actrices die Nederland heeft gekend. Perfecte blijspelactrice met een heel mooi soort ja wat de Vlamingen vernukeratief noemen. Dat had ze sterk over zich. Hele leuke vrouw. Nou, en ik belde op. En ik zei, ja, u spreekt met Karl Michelt van de Vooruit. En uh, ik wou graag uw man even spreken. Toen zei ze, nou, die is niet thuis. Toen zei ik, ja, maar het is heel dringend. Want ik vond alles wat ik wou, dat vond ik verschrikkelijk dringend. He? Ik weet niet wat voor flauwekul ik wou. En uh, ik zei, waar kan ik hem bereiken? Toen zei ze, nou, ik uh, belt u dit nummer maar op? Toen gaf ze mijn telefoonnummer. Ik belde het telefoonnummer op en ik krijg een vrouw aan de telefoon. Ik zei, mag ik even spreken met Kamichelt van de Vooruit? Wat, uh, ik uh, moet dringend de heer van der het even spreken. Wat? zei dat mens. Maar hoe komt u dan op het bespottelijke idee om mij op te bellen? <laughs> ik zei, nou, ik heb dat nummer gekregen van mevrouw van de Luchtmeldsched. Nou, toen werd aan de andere kant de horen op het toestel gesmeed... Ik was nog een kind in dit soort kwaad, maar het was natuurlijk een streek van die vrouw. Omdat ze wist dat uh, haar echtgenoot daar waarschijnlijk te bereiken was. Nou, de volgende dag belde van de lucht toen mijn baas op. Dat was K. Voskuil. En die zei toen tegen mijn baas: Ja, die meneer Kamichelt van u, die doet dat wel aardig hoor. Die is heel energiek, maar ik heb er toch bezwaar tegen dat. En toen kwam dit hele verhaal. Maar mijn baas die zei toen tegen mij, trek je er maar niks van aan, hoor. Dan moet hij maar zorgen dat die vrouw dat telefoonnummer niet weet. En daar zat wel iets in, hè? <tieden> Ja, een van de... ook in die tijd... zeer Haagse figuren... was natuurlijk Eduard Elias. Die ook voor de oorlog al... Uh, een grote faam had. Omdat hij... Uh, in het vaderland... Hendrik Hagenaar schreef. Hij was een uh, voorbeeld... van een columnist zoals ze dan nou... bijna niet meer zijn, hè? Iemand die zo'n grote productie heeft. Hij schreef voor alle mogelijke kranten. Hij schreef ook nog voor een krant in Groningen. Hij deed er nog van alles bij. En hij was iemand die gewoon op een caféterras ging zitten... een blaadje papier nam... en in dat hele sierlijke, mooie handschrift wat hij had... dan gewoon zo'n kolom opschreef. En nou, als de naam eronder stond en het streepje was het klaar, begrijp je... En dan ben ik zo'n tover. Ik, ik doe het eerst in klat. En dan verander ik daar nog van alles in. En dan ga ik het nog eens over ook. Maar dat was er bij hem helemaal niet bij. Dat hoeft helemaal niet. Hij, uh... Het curieuze van hem was dat hij... ook erg goed vertellen kon. Hè? Maar je dan verhalen vertelde... die je nooit terugvond in zijn columns. Terwijl dat... Uh... Soms verhalen waren die getuigden van een hele grote zelfspot. Waarvan je dacht, God, dat, uh, dat zou je eigenlijk zo kunnen opschrijven. Hm? Maar dat deed hij dan niet. Hij heeft mij zijn verhaal verteld. Dat zal ik nooit vergeten. Hij was uh, op een receptie. En hij was de lieveling der dames. Je begrijpt het wel. En uh, beroemd was hij. En alles wat je maar wilde. Dus hij was daar ook het middelpunt van die receptie... door iedereen aangesproken, door iedereen bewierookt. En die receptie was in een groot hotel. En toen hij zich eindelijk van al die bewondering losmaakte... zo vertelde hij mij. Toen liep hij naar de uitgang. En weer stond daar een vrouw en lachte naar hem. Dus hij ging naar die vrouw toe en hij zei... ja, neem die kwalijk mevrouw, het is misschien heel onbehoorlijk... maar ik ken u niet. Uh, en u lacht zo vriendelijk tegen mij. Dus, uh, en toen zei die vrouw tegen hem... Uh, ja, dat is niks bijzonders. Ik lach tegen iedereen, want ik ben een hoer. En, zei Eduard... En toen heb ik dus gezegd... Laten we samen een kopje thee gaan drinken. En ik ben toen met haar daar in de buurt. Daar was ze tegenover. Dat was een keurige tea room. ben ik met haar thee gaan drinken. En ik heb met haar geconverseerd, zoals je met een gewone vrouw converseert. En uh, we hebben gebakjes ook nog gegeten. En kortom, het was heel gezellig en heel waardig. En tenslotte, toen moest ik weg. En toen ben ik opgestaan. En uh, toen heb ik uit mijn zak een tientje gehaald. En, en dat heb ik naast het theekopje gelegd. En ik heb gezegd voor een bloemetje. En toen ben ik weggegaan. En zei hij, de volgende dag, toen werd er bij mij thuis gebeld. En daar stond een jongetje van een bloemmisterij Met een bloemstuk, nou, dat kostte minstens honderd gulden. En er zat een kaartje aan en daarop stond alleen een bloemetje. Nou, dat vond ik een meesterlijk verhaal. Maar dat heeft hij nooit opgeschreven. Dat heeft hij nooit opgeschreven. He? Hij heeft me wat meer ver... hij heeft ook eens een verhaal verteld aan mij, dat heeft hij ook nooit opgeschreven, dat hij bij een andere receptie was en dat was een journalistieke bijeenkomst. En hij schreef toen, sinds kort schreef hij een rubriek in de Nieuw-Rotterdamse Courant. En daar was toen hoofdredacteur nog van de befaamde heer Van der Hoeven. Een hele beroemde hoofdredacteur van de NRC geweest. Voor de oorlog. En Van der Hoeven vond dat eigenlijk onzin. Zo'n leuk stukje. Hm? Maar ja, men had hem overtuigd dat dat nou eigenlijk moest. En dat je met je tijd een beetje mee moest gaan. En hij had dus Eduard geëngageerd. Eduard Elias. Om dat stukje te schrijven. Maar als Eduard nou dat stukje kwam brengen. Want dat moest hij altijd komen brengen. Dan... Kwam Eduard die kamer van Van der Hoeve binnen. die gaf hem dan dat stukje. En dan nam Van der Hoeve dat stukje in zijn hand. En terwijl Eduard daar stond. las hij dat zonder een spier te vertrekken. helemaal door. Dan legde hij het neer. En dan zei hij: Ach, ach, meneer. wat zijn we weer lollig vandaag. Dus daaruit kun je afleiden dat het toch een, een, een zwaar vak is, hè? columnist. En toen is Van der Hoeven, die is opgevolgd door een andere hoofdredacteur. En toen die andere hoofdredacteur dus aan het bewind was... en die stond tegenover dit soort werk wat toleranter... toen was er een soort uh, journalistieke party... Glaasjes werden gedronken en Eduard was daar ook, dat heeft hij me verteld. En uh, die stond daar met wat dames en heren om zich heen te vertellen. En Eduard zei toen: Ja, uh, ik ben blij dat nu er een nieuwe hoofdredacteur is, want die vorige hoofdredacteur, die schrapte de geestigste zinnen uit mijn stukjes. En toen stond er een man bij die vroeg... en wie doet het dan tegenwoordig? Dat <lacht> was ook een journalist, hoor. Dat was Kinga Boltjes. Kinga Boltjes is een hele beroemde figuur geweest... die in alle memoires van journalisten voorkomt. En die ook bij de NRC probeerde telkens... Hij werkte op de bureauredactie koppen door te geven... in de hoop dat die erin zouden komen... maar die dan op het laatste ogenblik nog werden tegengehouden. Hè? Door iemand die aan de steen stond en dacht, dat kan niet. Want toen Esther de Boer van Rijk dood was... Hè, toen kwam daar natuurlijk een stuk over. En toen had hij er als kop boven gezet. Haar stille spel, dat gaat nog wel. Maar die is er niet gekomen. En er was een hele deftige meneer van de Wal. Ik weet niet of die in Rotterdam woonde of in Den Haag, dat weet ik niet meer precies. En die man, die uh, had, ik weet niet meer welke functie die had, maar die was tijdens een plechtigheid, had hij wat. Uh, een onberaden stap gedaan, een openluchtplechtigheid was. En toen was hij in het water gevallen hè? en er weer uitgehaald. En eh, daar kwam een bericht van in de krant van dit gebeuren. En eh, daar had hij boven gezet van de wal in de sloot. <lacht> en daar hebben ze wel veel moeilijkheden mee gehad... want dat kwam erin, begrijp je. <lacht> Je ja, had vlakbij het gebouw voor kunst en wetenschappen nu ook verdwenen. Vlak daar tegenover was een urinoir. Maar dat was aan de rand van het water. En wij hadden een berichtje dat uh, iemand die wel een glaasje op had... Uh, zich naar dat urinoir had begeven en toen in het water was gevallen. Hè? En boven dat bericht had ik gezet... beschonkene te water geraakt. Toen werd ik opgebeld door een man die zei, na beschonken, ik was dat. Maar dat is nou overdreven. Zo echt, ja, ik had wel wat op. Je had beter te boven kunnen zetten, niet gepist en toch nat. <tied> Tony van Verre ontmoet Simon Carmichelt. Kleine herinneringen van een schrijvend persoon. Ja, dat was een bijdrage van de VARA die eerder werd uitgezonden in juli 1982... in een reeks wekelijkse vraaggesprekken die Tony van Verre maakte met bekende Nederlanders. Het is bijna drie uur. We gaan eruit. Tot zo.